De officiële vertrekdatum is 29 maart, maar de EU heeft premier mee meer tijd gegeven om de overeenkomst, die al twee keer werd verworpen, alsnog door het parlement te loodsen. Minister Schouten wil tijdelijke vergunningen van pulsvissers nog één keer verlengen, tot 1 juni. Vorige maand besloot de Europese Unie het pulsvissen op termijn helemaal te verbieden, waarschijnlijk over ruim twee jaar. De volgende maand wordt er in Brussel nog een keer over gestemd. Schouten schrijft in een brief dat ze het verbod betreurt, maar dat er niets meer aan te doen is. De Egyptische zangeres Sherine mag in eigen land niet meer optreden. Ze had gezegd dat er in Egypte geen vrijheid van meningsuiting bestaat... en dat wie zegt wat hij denkt wordt opgesloten. De beroemde zangeres heeft intussen haar excuses aangeboden. Ze zegt dat ze vermoeid was toen ze met haar kritiek kwam. Vorig jaar lag ze al onder vuur nadat ze had gezegd dat de Nijl vervuild was. Op het vliegveld van Bali in Indonesië is een Rus aangehouden... met een orang oetan in zijn bagage. Hij wilde het dier houden als huisdier. Hij had het twee jaar oude mannetje verdoofd en in een mand gestopt. orang oetans zijn een bedreigde diersoort. Hun leefgebied in Indonesië wordt ernstig bedreigd... door stropers, illegale houtkap en het platbranden van bos. Smokkelaars zoals de man uit Rusland... kunnen vijf jaar cel en hoge boetes krijgen.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 Het okay. gedicht van de week, rond de klok van kwart voor vijf. Is, is het een vijf. handgeschreven gedicht? Of een... En over een, uh, dacht dacht dacht dacht. Dacht. een minuut of uh, uh, vijf gaan we natuurlijk weer live schakelen met, uh, met Jan van der Leden. Want die is voor ons aanwezig tijdens de wedstrijd OFC 1 tegen SV Zandvoort. En ik kan u inmiddels mededelen dat de tussenstand 1 tegen 1 is. Maar daarover over vijf minuten meer van Jan van der Leden, live vanaf het voetbalveld.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 De muziek van uh, Tavares doet het altijd goed op de radio. Vandaar dat we ditmaal weer eens een uh, plaatje voor ze hebben gedraaid. Dat was Don't Take Away The Music. Ja, we gaan weer naar Oostzaan uh, toe. Want uh, ja, het werd uh, in één keer 1-1 uh, voor Oostzaan. Uh, maar ik ben bang dat het uh, nu nog slechter gaat. Dat klopt erop. Oostzaan maakt net 2-1. Door weer een slordigheidstoutje van ons nu vrij trap van but die keeper haalt hem weer dus, uh, de slordigheid die, uh, die wij de eerste helft al wat tentoongegeven dat uh, daar zijn we niet uitgekomen dat, dat bleef constant uh, veel fouten maken maar gaf heel veel ruimte weg en het resulteerde in het op een gegeven moment in een corner waaruit de 2-1 werd gescoord de 1-1 ja. was echt ervoor voren gevallen de, OFC had een snelle rechte spits ingebracht. Die ging even door. Daan werd in eerste instantie. Maar in de rebound koorde hij toch. Het is een beetje een tegenvaller. moet Ja, want dan sta je 1-0 voor, zeg maar, tegen OFC kwamen ze terug met de 1-1-6 ze juist. En dan nu weer een doelpunt door OFC. Door de onoplettendheid van SV Sandvoort. En ja, dan sta je in één keer achter tegen de onderste in de stand van de competitie. Dat klopt erop. En dat is gewoon onze eigen schuld. Het is heel veel slordigheid, gemakkelijk voetballen. Oc speelt net even vellen. Ook uh, ze praten heel veel. Die ze, die ze de keeper is nu erg een tijd aan het trekken. had al een keer een gele kaartenpak gekregen van praten met sijfrecht. Schijfrecht gaat ze dus naar de keeper. Die willen hem eigenlijk weer geel geven, maar, dat, maar doet het niet. Ja, nou we staan er nu achter. Je hoopt dan uh, dat we in ieder geval nog een uh, gelijk spelletje ervan kunnen maken. Winst wordt er uh, wel heel erg uh, moeilijk dan. Want hoe lang hebben ze Met nog te spelen hebben. in deze tweede helft? Uh, ik denk of 5 minuten is 7 minuten op de klok. Dus uh, een paar minuten erbij tellen. Dus, het, het zou de... op zich kunnen. Dat kan, kan zeker. We hebben kansen genoeg, maar ja.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 Die stinkt het echt, hè? Radio Kaga en dan uh, Radio Blabla. Blabla. Bla. Ja, wel een mooie versie uh, deze van uh, Live Aid. He, mooier dan de studioversie. Vandaar dat we hem ook uh, ditmaal uh, in deze liveversie voor je draaien. Het is 19.04. De Zandvoort een hele goede middag. De zaterdagmiddag of de maandagmiddag... als je de herhaling uh, beluistert van dit programma. En uh, dat betekent dat het tijd is voor Pit Report. CFM Race Radio. Pit Report.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 Bekend gemaakt of de Formule 1 wel of niet in Sanford gereden gaat worden. Ja, maar die reactie was voordat Jan Lammers gisteravond de stelling nam ten aanzien van die 31 maart. De FOM zal misschien een week daarna, maar de FOM komt op een gegeven moment. Met, uh, met uh, de, de rode uh, stoplicht of met het groene stoplicht voor Zandvoort. Dus het blijft nog even heel erg spannend. Het wordt een raar dagje volgende week zondag. En ook? In ja, wellicht, we, die week hebben, ook hebben, hebben we Ajax-PSV, hebben we de Formule 1. In Bachwein, Hebben we ja. de Sequiren. En ja, ja. misschien ook nog uitkomst uh, wel of geen uh, Formule 1 uh, in Zandvoort. Wat een dag! Het wordt wat. Het wordt wat, zeker. Gewoon een uh, echte dagje opnemen, Jan denk ik dan. Uh... Ik uh, ben er klaar voor. Jij bent er klaar voor. Oké, okay, helemaal goed.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 Uit de jaren 80 hoorde je René Nisla en Albi Goods. Ja, dan kregen we net een bericht van Jan van der Leyen. Het staat, stond 2-2, staat 2-2. Maar hoe de actuele stand is, dat gaan we nu horen van Jan. Het slot van de tweede helft. Het staat nog steeds 2-2 uh, uh, erop. Het is echt bloedstollend spannend. De keeper van de AOC is er uh, ondertussen uit. Die had al een gele kaart te pakken bij praten. Die vloerde de kast de Vries.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 Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik heb een heel slechte voetbal, heel veel slordigheidjes. En er werd heel veel ruimte weggegeven. Ik weet niet wel wat voor instelling men hier het veld in is gegaan, maar niet de instelling die je moet verwachten van iemand die misschien wel periode kampioen kan worden. Iedereen loopt nu ook een beetje gedesolisimeerd van het veld af. Oh ja. Ja, het is niet anders, we kunnen het niet veranderen.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 And the strangest of places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 ...zeggen over deze plaats. Hij staat een beetje in een contrast ...met het uh, gedicht van de dag wat we zo dadelijk hebben. Dat is namelijk Jij liet me vallen... ...en dan I Wanna Know What Love Is. <laughs> nou ja, dat, dat schiet ook niet op, hè. In ieder geval een uh, geweldige plaat van uh, Forner, hoor je. Inderdaad, uh, een van hun grootste hits. I Wanna Know What Love Is. Straks om maar kwart voor vijf gaan we hem krijgen dus. Uh, het gedicht Jij liet me vallen. Maar eerst hebben we nog uh, andere informatie voor je. Toch? Heer Vos. Uh, wat gaan we doen? Oh ja, oh, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ik zie iets over... Uh... Ja, nagekomen Com bericht. Compost. <laughs> ja, ik dacht <laughs> dat het vandaag was, maar het is vorige week. Vandaag dat ik het nog even uh, naar, uh, duidelijk maak. Volgende week zaterdag, 30 maart, is er gratis compost af te halen op 30 maart. Op zaterdag 30 maart, tussen half 10 s morgens en half 1 s middags... kunt u als inwoner van de gemeente Zandvoort gratis compost ophalen bij de remise. Kamerling Onderstraat, nummertje 20, Zandvoort. De compost is verpakt in zakken van 20 liter en wordt uitgereikt...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 Van de dag Pas niet echt trouwens bij de Doe eens lief campagne van uh, dit moment nee, van Osire. Uh, en ook niet bij dit nummer voor Nee, letter, helemaal niet. Helemaal niet. Maar al we allende. gaan hem wel doen. een en al ellende. Daar komt hij aan. Jij liet me vallen. Ik zag je daar lopen. Jij was alleen. Jouw trots, jouw trots was niet meer jouw ding. Mijn mond viel open. Het voelde meteen dat het niet goed met me ging.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 met je ging. Jij was altijd diegene die schode en pompte, alles liet zien wat je had. Zie dat geluk te lang naar je lonkte. wat is er nog over van wie kan wat? Jij liep me vallen, zat in de puree, dat het slecht met me ging, daar zat je niet mee.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 Die jij liet me vallen, wou meer van het leven. Maar zie ik het daar nu staan? Maak het me boos dat je niet voor me koos. Ik dacht dat het heel anders Beloof je het, al, Albertje? Ja? Volgende week wat, uh, wat aardiger uh, ja, gedicht. Nou, volgende week een, een heel lief en gezond gedicht. Heel lief gedicht. gedicht, oh, dat is goed.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 Soms word ik gek van de maar met tranen die gun ik jou niet.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 Nou, daar komen we een, een totaal, we hebben het uitgerekend. Hè? Hoeveel mensen? Zo? Ja, 40, 45.000. Ja, zoiets, hè? Zoiets. Dus kunnen ze vast oefenen voor de Formule 1 van volgend jaar? Zo is dat, dat krijgen we misschien ook nog te horen. Dus uh, volgende week zondag. Ja, maar ja, klopt. En dan hebben we nog uh, Ajax tegen PSV, niet heel onbelangrijk. En de uh, Formule 1 in Bahrein, de tweede race. Ook niet onbelangrijk. Ook niet onbelangrijk. En die vallen weer gelijk, dus je, je hebt twee tv's nodig. Ja, ja klopt. Of een walkie talk. dat ik die vrouw beneden zit te kijken en jij boven. Jongen, nee, jongen. dat jonge. wordt gezellig. Uh, en natuurlijk, nee, maar niet vergeten morgenavond, hè. Nederlands elftal voetbal. Nederland, Duitsland. Oké, okay, ook spannend. Een, een kraker in de, are de arena of is het in de Kuif? Uh, arena, volgens arena, mij, toch? Ja, vol, ja, vol, ja, uh, ja, arena. ja, Maar goed, in ieder geval een thuiswedstrijd. Maar goed, voetballiefhebbers zitten natuurlijk morgen allemaal voor de buis. En wij zijn er volgende week weer. Ja. Een zo tegen geen Fred, want uh, die is even twee weken afwezig. Klopt. Dus... Maar wel gewoon uh, entertainment voor jou na vijf uur. Twee uur lang uh, uh, non-stop muziek. En daarna gaan we de top 40 doen met Noël oh, En uh, Patrick van Buringen. En Patrick van Buringen. Goed, zit bij ons, weer erop. Nou, er is heel veel fout gegaan hè, vandaag. Heel veel fout. Ja, moeten we even nabespreken. Uh, dat doen we zeker. Mee. Goed, en tot volgende week. So Dag, doei doei. give a whistle.